Jobboot met het NOS-journaal. Op Giro 555 is tot nu door RTL en SBS wordt vannacht de hele dag aandacht gevraagd... voor de zware aardbeving in Nepal, die aan zeker 6100 mensen het leven heeft gekost. De actiedag Nederland helpt Nepal duurt tot middernacht. De toegangspoortjes op station Rotterdam Centraal zijn vanaf vandaag gesloten. Mensen komen alleen de stationshal in als ze inchecken met een OV-chipkaart. Rotterdam Centraal is het eerste grote station waar de poortjes dichtgaan. Eigenlijk zou dat pas over een half jaar gebeuren. Maar nadat enkele treinconducteurs waren mishandeld... besloten de NS, de vakbonden en de overheid de poortjes op grote stations eerder te sluiten... In het Radboud-UMC in Nijmegen ligt een patiënt die mogelijk besmet is met ebola. Het is niet bekend of het een man of een vrouw is. De patiënt werd gisteren opgenomen in het ziekenhuis in Arnhem. Na onderzoek door artsen daar werd besloten om de patiënt naar een academisch ziekenhuis te brengen. Het RIVM bevestigt dat er een verdenking van ebola is in het Radboud-UMC, maar wil daarover verder niets kwijt. Freddie Gray, de zwarte man die in Baltimore overleed... na een hardhandige arrestatie, is overleden aan verwondingen... die hij opliep in de politieauto waarmee hij werd afgevoerd. Dat stelt een patoloog die het lichaam van de man heeft onderzocht. Hij zou zijn nek hebben gebroken... toen hij tegen de achterkant van de politieauto belandde. De avondklok in Baltimore blijft nog tot en met het weekend gehandhaafd. Inwoners van de stad mogen na tien uur s'avonds niet meer de straat op. Vannacht was het tamelijk rustig in Baltimore. En dan het weer. Vooral in het noorden, de zon in het zuiden wolkt, maar wel droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen overal geregeld zon. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Zondag nog iets warmer, maar het gaat dan wel regenen. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB.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 Ach, en weet u toch hoe Willem Duis vroeger ook in de uh, zijn programma's aankondigde? Dat ging zo. Goeiemorgen, trouwe muziekvrienden. Ja, en dan komen we natuurlijk nog een heel stuk achteraan. Ach, ik laat gewoon een fragmentje horen, leuk zo. Uh, vroeg op de zondagmorgen. Goeiemorgen, trouwe. Muziekvrienden, zo begin ik nu al bijna 40 jaar lang dit programma. En het is vandaag de allerlaatste keer dat ik u zo mag verwelkomen. Als ik terug ga naar het begin van Muziek Mozaïek, in de herfst van 1962, dan kom ik terecht bij Jozef Haydn, van wie ik een tachtel strijkquartet op de draaitafel legde. Waarom ik dat nou precies deed, is mij niet meer duidelijk, maar ik weet wel dat die vier...